Jan van de Putten met het NOS-journaal. In de Haagse Schilderswijk was gisteravond een grote politieactie bij een café. Volgens oproep West waren er enkele tientallen agenten bij betrokken. Het café en de omgeving werden met zwarte schermen hermetisch afgesloten. Op beelden zitten enkele bezoekers in het café en buiten op het terras met hun handen omhoog. Volgens de politie in Den Haag gaat het om een al langer lopend onderzoek. Minister Brekelmans van Defensie laat de commandant onderzoeken... die verantwoordelijk was voor een aanval in Hawidja... waarbij tien jaar geleden 70 burgerdoden vielen. Doelwit was een bommenfabriek van IS in de Iraakse stad. De commandant zei niets over burgerdoden in zijn verslag... terwijl er onlangs een video naar buiten kwam... waaruit blijkt dat hij er wel van kon weten. De Belgische regering steekt dit jaar miljarden in Defensie om te voldoen aan de NAVO-norm van 2%. De regering heeft 3,9 miljard euro extra geïnvesteerd, gereserveerd in de begroting. Veiligheid is volgens de minister van Defensie geen luxe, maar een noodzaak. Hoewel België een van de oprichters van de NAVO was, zat het ver onder de NAVO-norm. Vorig jaar besteedden de Belgen 1,3% van het bruto binnenlands product aan Defensie.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 Nou, dat het weer nog in het noorden nog plaatselijk mist. Verder veel zon en 21 tot 24 graden. Morgen eerst buien, maar in de middag vaak droog en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort nou zeker. is zin in ZFM. Met nu, Tobak leeg. Ja, tweede gedeelte in het radioprogramma. Het met het uur groter pijn over. We hebben het straks ook over andere dit, over uh, over, uh, over het hierover. Oh, wat is dit mooi zeg. Oh, het is ook geen kleur. Ja, zeg jezus. En, jeet, wat, en het glas allemaal zo. Nou, we gaan het over? Dat dus zal je straks horen. Onder andere hebben we het ook over dit. Het is vreselijk wat er op Schiphol is gebeurd. Huh? Er zijn gewoon 400 gezonde dieren afgemaakt ja. vanwege een administratieve fout. Ja, dat is echt bizar vraag gewoon. En verder zijn er ook mensen jarig. Herbie Hancock is jarig. En wat heeft die grappige muziek gemaakt. Dus dat is wel weer geil om bij stil te staan natuurlijk. Eerst even Goud van Oud. Nog even een leukere plaat om mee te beginnen. Omdat het ook Good Enough cake En ik heb het over band uit de jaren negentig. Dodgy zijn ze wel. tijd, jaren negentig, hoorde ik net een beetje plaatjes te draaien, dus ik net uh, uit de luier zeg want maar, toen mocht ik hier plaatjes aankondigen, en niks leukers dan dat natuurlijk, uh, en dodgy, ik had nog even gegoogeld op dodgy band, ja, krijg ik allemaal nieuwe banden voor een dodge, ja, dan word, dat, uh, zit ik niet op te wachten, dus nou, die informatie over de band komt nog wel eens een keer uh, later, natuurlijk. is goed, het is het tweede helft het radioprogramma, we kijken even naar een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren... 1999, op 12 april, uh, KLM Cargo laat 440 grondeekhoorns afmaken. Vreselijk wat er op Schiphol is gebeurd. Er zijn gewoon 400 gezonde dieren afgemaakt vanwege een administratieve fout. Gewoon omdat de papieren er niet bij zaten. De KLM kon twee dingen doen. De eekhoorns terugsturen naar Peking of opvangen en verzorgen. Het is allebei niet gebeurd. In plaats daarvan zijn ze gewoon afgemaakt. En op een vreselijke manier. Ze zijn in een hakselmachine. Zijn ze... nou goed, er zijn allemaal onderzoeken naar geweest. Die hakselmachines schijnt wel het humaanste uh, vorm zijn. Om mensen te mensen. Nee, ja, om, ja, voor mensen voor, ook. voor mensen zeker. Het ja, gaat heel langzaam. Voor, langzaam. Nee, maar de hakselmachine oh. schijnt voor dieren heel snel te gaan. Dus dat hebben ze niet eens gerealiseerd. Alleen ja, het was helemaal niet nodig geweest. Die 400 uh, grondeekoren. Ze hadden teruggekund. Maar Peking wilden ze niet. En ze zouden doorgaan naar Griekenland. Maar de peren waren niet aanwezig. Dus daar, dat, ja, dat maakt ze het allemaal dood. Ze hebben daar wel een hotel, een dierenhotel. Daar verblijven uh, jaarlijks echt wel miljoenen dieren. Maar dat was niet mogelijk. Dus Uiteindelijk gingen ze dood. Ze hebben één of twee dieren hebben ze kunnen onderbrengen bij medewerkers van Schiphol. Die hebben daarvoor gezorgd. En daar hebben ze later nog uh, telefoontjes gekregen van uh, ja, uh, dierenliefhebben. Zij van, oh, jullie zijn goed bezig. Maar ja verder... Twee uh, dus, uh, hele gered. Ja, twee jaar. Maar ja, voor hetzelfde geldt. De laatste zijn allemaal vrij. Dan heb je hier ook een enorme plaag van die wezen. Dat wil je ook niet. Nee. Dat zijn die van uh, Knabbel en Babbel. Hè? Zulke uh, leuke... Ja, zeker. Ja, voor die verzeker, Want die zijn best wel groot. Van die verzekeringsagenten, dat weet ik nog wel. En dan, oh. uh, voordat je weet, dan rij je met je auto ergens tegenaan. En dan ja. lacht zo'n eekhoor zich in het vuistje. Of tegen het nootje. Ja. Vertel. In 1919 wordt in Engeland de 48 uur werkweek ingevoerd... Ja. En het minimumloon. Wacht, hebben we nog hè? Hoeveel uur werkweek? 48 uur. Okay. inmiddels werken wij 36. Maar dit was de zes dagen van 8 uur, denk ik. Ja. En uh, ja... Je hebt 48 uur gewerkt. Ik, uh, ik werk ja. toch maar 25 uur. Helemaal lekker. Ja, ik ook. Dat ik moet er niet aan denken, zo'n 40 uur. Oh, pof, dat word ik allemaal... Uh, nou, ja. goed. 2006 in Brussel... Wordt Joe van uh, Holsbeek neergestoken? We zijn 12 april 2006. In de lokettenzaal van het Centraal Station wachten Joe en zijn vriend Jill op een vriendin. Het is half vijf, de avondspits komt op gang. Plots stappen twee jongens op hen af. Eerst vragen ze de weg, maar ze hebben het gemunt op de mp3-speler van Joe. De jongste dader, Marius o rent hier weg met die mp3-speler. Hij geeft uiteindelijk zeven messteken in de hartstreek van deze Joe. En die wordt nog gereanimeerd. Er zijn heel veel mensen in de buurt die het zien. Het is ook gefilmd. En uh, uiteindelijk uh, grijpt niemand in. Deze mannen worden dus een aantal dagen later opgepakt. Uiteindelijk 20 uh, jaar, en uiteindelijk 5 jaar, geloof ik. Het was niet van tevoren bedacht om hem dood te het was een paniek, nou, alles bij elkaar. En dat allemaal onder MP3 spelen. Nu dat je denkt: van... MP, wat was dat ook alweer? Nou, waar je muziek mee af kan spelen. Maar ja, goed, het was 2006, stond allemaal zijn kinderschoenen. En dat wilden mensen dus graag hebben. Het waren ook minderjarigen. Dat was echt ja, 5, 16 of zo. Is dat bizar. Dat was in Brussel, dus <hums> iets anders. Ja, in uh, Amerika in 1945. Wordt uh, Franklin D. Roosevelt wordt, uh, opgevolgd door Harry S. Truman? Ja. Want uh, Franklin was overleden. En ik zit toch te kijken waar is hij nou aan het verleden? Want hij heeft echt iets van vier termijnen of zo ja, ja. gezeten. Ja, dat was toen veranderd, ja. ja. Uiteindelijk. Ja. ja. Hem na hem is het niet meer mogelijk. Na, na hem is Harry S. Truman was ingezworen als president van de Verenigde Staten. Maar het grappige is gewoon: want de vader van mijn kind die heet dus Franklin Delano. Ja. <laughs> en dus ik heb mijn zoon nog als. Tweede naam Frank niet meegegeven. Dus Waarom? eigenlijk wil ik daardoor altijd... Omdat ze vader zou heten. Oh, Oké, okay, die meer. oké. Okay. Ja, dat gaat wel, klopt. Ja, maar hij heeft geen link met Amerika. Nee, helemaal no, niet. Okay, no. Maar, maar dat is gewoon link omdat hij in 1945 geboren is. Nou? Ja, dat is hartstikke link. de Eerste Oorlog. Goed. Ja. Uh, maar goed, in 1954, Bill Haley and his comments neemt Rock Around the Clock op. Bill Haley and his comments. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Het, uh, het is een beetje een onduidelijk verhaal over Bill Haley en his rock around the clock. Het is ooit geschreven in 1952 door Max Friedman en James Myers. En uh, nou goed, uiteindelijk is er eigenlijk een jaar eerder, in 1953, is deze versie opgenomen door uh, Sonny D and his Knights. Dummy Hunt, we'll have some fun when the clock strikes one. Dus de teksten zijn uitgelekt, want eigenlijk deze teksten waren echt alleen maar geschreven voor Bill Haley. Maar goed, later hebben ze nog eens hiernaar gekeken van nou ja, dat is toch uit de het studio weggehaald of zo. Waardoor ze deze konden opnemen. Ze Italiaanse band was dat. Maar uiteindelijk als je het nog weer verder terugkrijgt, dan krijg je ook nog Bill Joe Turner. Die heet Rock the Round the Clock. My baby to me with a pretty year hier zit het ook een beetje in Rock Around the Clock. en Dat is tien jaar eerder, in de jaren veertig. Dus ja, het een is op geïnspireerd op het ander. En uiteindelijk komt het ook in 1956, twee jaar later, komt er een film uit. En daar is het natuurlijk ook in te zien, Rock Around the Clock. Dit nummer heeft wel te maken dat rock'n'roll over de hele wereld is verspreid. Ah. Dit nummer. Dus dat is wel leuk om te weten. Goed, ja, ja zeker Elvis Presley is daar heel erg door, uh, ook door geïnspireerd. Door geïnspireerd. Ja. Uh, in 1904... Zijn de, de Franse gebroeders Dufault. Die zijn begonnen en die beproefden met succes het prototype van de helikopter. Oké, okay, en welk ja, jaar was dat? In 1904. Oké, okay, bizar ja. is dat. Want het is pas echt in de jaren zestig. Uh, uh, met Vietnam uh, uh, Vietnamoorlog is hij pas echt flink ingezet. Ja, de helikopter. zeker. zeker. De, daarvoor bijna niet. Ook niet in de Tweede Wereldoorlog. Nee, dus maar in 1904 is hij dus gewoon al uh, ja. gedaan. Ik vind ja. het wel bijzonder. Ik er zijn denk... hele leuke uh, filmpjes op YouTube over te vinden. De eerste helikopters waren echt... Uh, ja. echt nog, misschien nog meer stunten dan met een vliegtuig Ja, Ik denk het ook wel. Ja. Uh, 1958. Jawel. Hij krijgt een Oscar. Bert Haanstra. Ja. krijgt een Oscar voor de film Glas. glas ja. Ja, hij heeft een documentaire gemaakt over het glasblazen. En hij heeft dat gewoon gevolgd. De hele film is gewoon alleen maar muziek te horen. Speciaal daarvoor geschreven ook. En je ziet dus uh, al die Blasglazen, blosgla allerlei dingen maken. En dat, dat kabbelt zo lekker door. Hele mooie kleuren. Want in ja, 58 prachtig. had je nog niet zoveel kleurenfilms. En dit was echt een documentaire. En uh, nou goed, hij is wel heel actief geweest bij Haanstra. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij ook al uh, heel veel uh, filmpjes gemaakt. En vaak ook uh, van strategische punten van uh, de tegenpartij. Hij was ook ik ik in een verzetsgroep. Hij werd later nog veel bekender natuurlijk... toen hij films maakte over het, ja, het Nederlandse volk. Hier wonen we met zijn twaalf miljoenen. Ja. Rustige mensen. Twaalf miljoen geen praters, maar. geen zangers, geen dansers... Onze politieke hartstochten mogen eens in de vier jaar oplaaien en doen het dan niet. Ja, is echt, dit is echt Bert Haastra aan stijlen. Hij heeft een geweldige stem. Ja, dit, dit, dit heeft Peter uh, Brussen gedaan, volgens mij. Oh, Kees maar Hij heeft het, heeft het ingesproken. Hij heeft het ingesproken, volgens mij. Maar ja, goed, oh, ja, Bert Haastra uh, is al wel lang overleden. Toch? Maar goed, uh, heb jij nog iets of was dit alweer? Nee, dit was het. Alweer. Ja, dat was het weer. Straks hebben we de verjaardag natuurlijk. En we hebben hier nog eerst even een oh. lekker mop oh. muziek. Hier uit Eindover! Personal trainer. Ik zal eens kijken of je een nieuw werk hebt. Dit is natuurlijk de single van alweer vorig jaar. En die heet Rounds. It goes round and around. Straks hebben we onder andere de verjaardag van David Leileman ook nog een keer. Ja, dat is wel grappig. En David Cassidy. The future acts at some more, but we three board it, cause we couldn't afford it. The strings are neatly sorted as too hard to record it, and they all sound assorted. Ja, natuurlijk. Uh, I'll Be Around van Personal Trainer. En uh, dat was een hit van uh, vorig jaar alweer. En ze zitten te wachten op een nieuw werk wat ze uitbrengt. Het is de tijd van natuurlijk de verjaardag. Zeker, wie deelt eruit? We gaan naar kijken. En degene die jarig zo zijn geweest, ze overleed al. Ja, je kent haar van dit natuurlijk. Wat vind in een band of zo? Shannon Dorsey. Ja, ze zat in Beverly Hills 910210. Waar ze nu ik ook nog series volgde. Ja, dat was wel van die, die uh, populaire jonge... dames daar ook. Hè, ja, dan. ze was niet zo'n uh, zo aardige mevrouw. Een aardige vrouw in die serie. Ze had goede contact met uh, onder andere, weet je ook weer... Um, uh, met, met, met uh, Brian Austin en uh, Jason Priestley. Daar had ze goed contact, maar met de rest was ze eigenlijk een beetje een bitch. En toen ik na de Beverly Hills 910210, zat ze onder andere ook in Charmed. Ja, dat was ook nog populair. Maar ik vind het wel bijzonder, want zij is eigenlijk begonnen toen in uh, Kleine Huis op de Prairie. Ja, dat is en was een ook. als een dochtertje weer van die Laura Ingalls, die dan uh, altijd uh, ja, ja, ja, ja. dat leuke meisje was. Maar die was de moeder, toen kreeg ze haar dat zeg maar, als dochter. Ja. En toen heeft uh, Tori Spelling heeft haar naderhand opgemerkt. Ja. En die ja. heeft haar toen aangeraden voor die rol uh, in, de, in die soapserie. Want zij speelde er zelf ook in, hè, die Tori Spelling? Oké, okay, dat wist ik niet. Dat zei ja. Orson in Little House de the speelde. Nee. Uh, in No uh, Ja, want To Ja, dat no komt ook de Aaron spelling natuurlijk. De, reg ja. de regisseur ja. was haar vader. Dus ja. die zorgde die er wel voor. Ja. Maar goed, uiteindelijk heeft ze ook nog in Peknum, uh, Macnum gespeeld. En Airwolf heeft alle series gespeeld. Uiteindelijk ja, kreeg ze toch uh, kanker en later werd ze genezen. Uiteindelijk kreeg ze weer terug, terminaal. En uiteindelijk ja. is ze uh, op 53-jarige leeftijd overleden. Heel te overbod. jong, natuurlijk. Ja, hè? Triest verhaal ja. van deze uh, sh Shannon Dorothy. Ja. Goed, die nog meer jarig nou, is? vandaag is. Oh, ja? nou? Robert Jens is vandaag jarig. Robert Jens. Je hoort er niet veel meer over. Maar nee. hij is maar van 73 is hij maar. Hè? Dus ja. hij is op zich niet eens zo heel erg oud. Die wordt dus vandaag dan, uh, zeg ik het goed... No? 62? Ja, 62 wordt je. Ja. Robert Jens, hij zat eerst bij een radiostation. Wat was het ook? Waar zat hij vroeger? Bij, die, uh, bij, uh, uh, bij Radio Midvliet. Midvliet. Bij Leidscherdam. Daar zat hij bij een radiostation. En uh, hij mocht de techniek doen. Maar ja, het bestuur vond hem te grof. Hij was echt te grof gebekt. En hij mocht de techniek doen. Uiteindelijk is hij naar Amerika gegaan. En uh, daar heeft hij alleen opleidingen gedaan. Toen kwam hij terug. Toen mocht hij al meer wat doen. Uiteindelijk is hij bij Radio West uh, toch een beetje ontdekt. Uh, door Alfred Lagarde. Die namen hem mee naar Veronica. Uh, toen kreeg hij daar geen plek. Uiteindelijk bij de Tros. Af en toe mocht hij invallen met over de nacht. Uh, en daar ging Jeroen van Inkel weg. En toen kwam hij daar ook in de nacht... Uh, te, te, uh, te presenteren. En het bekendste van hem is eigenlijk hij heeft heel veel radiostations gehad Hij heeft uiteindelijk bij Veronica gezeten. En toen uh, kwam Marlijne de Heekom op bezoek. Een belachelijke situatie: dat gewoon een cameraploeg hier gewoon de studio binnenkomt. Ja, dat weet ik, maar ik, vind, ik, ben, ik kom hier om over een belachelijke situatie ook te praten. Het is echt niet normaal, maar de, de, de beveiliging ja, hier: wat is dit nou? Ja, Jan, ik Jan, ik Jan. Het, zo, ja, het een is een levensgevaarlijk. levensgevaarlijk. een Waar ging het over? Nou, ze kwam binnen met een wit paard, omdat ze namelijk een televisieprogramma had. Ja. En dat ging ook over witte paarden en over prins? liefde. En, uh, oh, de prins op het witte paard. Ja, was hij de prins iets? dan? Nee, hij was niet de prins, nee. maar ze wilde gewoon aandacht. Dus ze ging de, de studio binnen met de wit paard. Nou, hilariteit in de studio natuurlijk van Veronica. En nou, oh, het is echt iets van Robert Jensen die er dan echt iets groots van maakt. Ik hij hoop ook zo... echt dat het paard wat heeft laten vallen daar. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Ja. ja. Zelf vlak op de schoot bij Robert Jensen. Ja. Robert Jensen is trouwens 52 geworden. 52? Eh, ja, 52. Ja, ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, uh, is hij echt van een complottheorie aanhanger, hè? Hij, uh, hij ja, is een complottheorie. Super wat Hij hij. Hij was echt helemaal tegen het coronabeleid van de regering. En uh, nou, goed, allerlei theorietjes had hij daarover. Dus nou goed. Uh, hij is nog steeds wel actief. Hij doet uh, heel veel podcasts. Ja, of, nou of, ik, hoor, ik hoor er nooit van hem. Ik, nou, ik, heb, ik mag, heb ook uit andere platformen. Die uit, uh, waar wij niet komen Ja, bijna. Zeker. Ja. Ja. Ja. Vandaag is ook jarig Alan Ackburn ja. En het was een Britse blijdspel Maar die heeft echt uh, zichzelf bijna ieder jaar heeft hij een soort uh, toneelstuk gemaakt. En we hebben inderdaad uh, het... Uh, Wim Hildering met de toneelvereniging van Zanders... heeft toch ook diverse malen zijn stukken gespeeld. Oh ja. Dus daarom ken ik hem goed. Precies. Nou, ja, hij was uh, wel goed, hij was leuk. En het wordt nog steeds gebeurd, nog steeds. Hij wordt vandaag 79 gaat ze 80ste levensjaar in. Oftewel Ed O'Neill. En Ed O'Neill, ken je hem van? Jazeker. Love and Marriage... En we hebben het over Al Bunny natuurlijk. Hij schoenenverkoper. schoenenverkoper. Hij heeft vast alleen nog een ster op de Hollywood of Fame gekregen. En wel voor een schoenenwinkel. Dat was dan wel grappig. Omdat hij nou ja, verkocht schoenen in deze film. Of deze serie. Naast deze serie die hij speelde... ook heel veel andere rollen. Bijrollen, hoofdrollen. Hij is zelfs ook nog benaderd voor de, moeder of de vader in Family Ties... Dat ging toen niet door. Hij heeft wel de zwarte band in Brazilische uh, Jijitsi. Dus hij is echt wel uh, fanatiek. Laatste film is... Uh, uh, Last Shift. Last Shift is zijn laatste film in 2020. Hij is natuurlijk altijd snoeihard. Zeker als El Al Bundy. Er is op YouTube allerlei filmpjes te vinden. El uh, Bundy en fat jokes. Remember me, Bundy? No. The one you insulted? I'm sorry, ma'am. You have to be a little more specific. You made fun of my weight. You called me a giant seal? Well, let's see. I had four elephants. I had a <laughs> rhino who wanted some flip-flops. Had a manatee. <laughs> yeah, yeah, don't remember any seals. <laughs> Could you jog my memory? You know what jog is? That's what you do when the ice cream truck is pulling out. Echt snoe hard gewoon maar die humor over dikke mensen. Dat ging eindeloos door El Bundy. En hij doet nog steeds iets in de in de shopbiz natuurlijk. Ja, ja. Goed. Yeah. Vandaag is ook Joshua Nollet jarig. En hij is een uh, Nederlandse zanger. geboren in Lissabon. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar die, uh, die heeft met zijn ouders uh, in een Engelstalige commune gewoond. En later vestigden zijn ouders zich in Haarlem. En daar begon zijn carrière bij de Haarlemse band uh, Funkabilities. Hij is bekend geworden door Chef Special. Oké. Okay. Dus, dus die band uh, die is wel uh, geïnspireerd door bands als de Hot Chili Peppers, et cetera. Weet ja. je dat? Ja, ja, ja, ja, de zanger vind ik heel sympathiek, maar de muziek vind ik altijd een beetje euh, aansteller. Ja, dus Mag geen Jolanda-keuze hiervan. Oh, alsjeblieft niet zeggen. Oké. Okay. Nee, goed. <laughs> uh, ga ik weer, dan moet ik weer overzoeken. Hij, hij, hij wordt vandaag uh, 85 geloof ik uit mijn hoofd. Ik heb het nu opgeschreven. Ik heb het namelijk over Herbie Hancock. Dit is een grote doorbaak geweest in de jaren 80. Het eerste plaatje waar hij geschratst werd. Hij kwam van een heel ander genre. Hij kwam uit de jazzwereld. Hij maakte eigenlijk een beetje pepper pep muziek En uiteindelijk, uh, Miles Davis merkte hem op. Ging hem ook trainen. Werd ook zijn manager. En werd uiteindelijk ook, zeg maar, inspiratiebron. Hij was echt mega goed. Een van zijn plaatjes uh, uit de jaren zeventig was dit. Uiteindelijk ging hij ook funk maken. Hij maakte ook muziek. Voor onder andere vet Albert en dat was van Bill Cosby. Mm. Dit is echt de jaren zeventig, hè, dat geluidje. Echt lekker. Oh, ook een beetje. Gelijk oranje van die lavalampen en zo. Ja. <laughs> dus zo ja. uh, so voor even, hubby Elcock. Ik denk dat ik hier nog maar een keus uit ga halen. Ja? Nou, het is allemaal wel. Ja, moet je dat dat Het een beetje. Ja, ja, ja dat is, het is een beetje gedateerd, maar het is nog allemaal instrumentaal wat deze uh, hubbbienk ook vaak maakt. Goed, okay. tot zover Wat Wat je nog eentje? Ik zie hier Brandon Urie, de Panic at the Disco-zanger. Ja. Zegt dat jou ook iets? Ja, zeker. Dat okay. zegt wel iets. Die man heeft uh, uh, heel wat leuke muziek gemaakt. Onder andere is dit van. Dit was eigenlijk de, de grootste doorbraak voor ze. Wat een beautiful wedding. What a beautiful wedding says a bridesmaid made to wait. But what a shame, what a shame the poor groom's bride is a whore scherpe teksten, huh? okay. uh, scherpe teksten en uiteindelijk was dit een plaatje uit 2006 geloof ik Toen kwamen ze een beetje door, uh, kwamen ze een beetje, braken ze een beetje door Een van de laatste plaatsen die is uit is Victorious double, double, Die is altijd een beetje schreeuwig over de top Maar wel geinige muziek van uh, uh, Panic at the Disco in het begin had hij wat moeite met opstappen voor zijn carrière. Uiteindelijk hebben zijn ouders hem nog een beetje gesponsord. En toen kwam de band wel op gang. Van de grond. Ja, van de grond. Het is nu zeer populair. Oké. Okay. Het okay. is over de verjaardagen. Ja hoor. Straks hebben wij de Zandvoortse berichten, dames en heren. Zeker, die zijn voor u klaargezet. Alweer hier. Hier, hier is even een moment van rust. <laughs> Morgan Harper-Jones. En die heet het uh, Boombox. Here in the dark. Don't you think stars for you? I'm trying to get your attention, but nothing's ever bright enough to reach you. Underneath the street, light like by your window, if you never see me, am I invisible? Laat me naar binnen. Boombox is een van de laatste plaat die ze uitbracht. En hier hebben we Toepak leef. Kijk, dat is de muziek natuurlijk gewoon verwachten, Het is er weer tijd voor Toepak leeft. Nieuws Zeker, dus We kijken wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. Het gaat wat te doen de klok op de Sofiaweg. Bij de bushalte, hoek, Verlorenstraat. Ja, hij staat er jarenlang staat hij stil. Zo'n klok die stil staat, doen we altijd denken aan. Oh nee, dat was wat anders. Dit is het laatste uur. Ja, het laatste uur is gevraagd ja. voor de klok. Maar nou goed, de, de gemeente krijgt heel veel uh, meldingen van... Hé, hey, de klok staat stil. Uh, moet er iets mee of zo? Nou, het is ooit door heer C. Waning... Uh, horlogerie, is ja, die het... die uh, zat daar. Die zat daar, die heeft hem daar neergezet. En uiteindelijk, uh, ja, uh, moet hij moet hier worden onderhouden, maar ja, er zijn ja, hij zat, problemen. Hij stond toen niet op straat, hoor. Hij stond gewoon aan zijn uh, oh, kant, daar, het, zat hij vast. Hij stond aan zijn pot en uiteindelijk ja. is hij op een paal gezet. Ja. En, uh, het, is, het is een mooie klok, hij is ja, simpel, simpelheid en top, maar het wel een soort belly. stationsklok. Een soort stationklok, ja. En uiteindelijk uh, moet hij uh, gerenoveerd worden, en dat kan oplopen tot 10.000 euro. Jezus, de, ik heb het idee dat ze dat, dat klokken koop je op de rommelmarkt. Nou goed, uiteindelijk wordt er naar gekeken... maar er wordt nu een stemming gehouden onder de bewoners. Ja, Ze gaan echt een, een referendum houden over een klok. Ja, uh, en uh, nou ja, wethouder De Kloet die is daarmee bezig. Die wil uh, allemaal stemmen verzamelen. En uh, ja, de meeste stemmen gelden. Tot op 9 mei kan je dat dus via een formulier invullen. En daar wordt er naar gekeken wat er met het geliefde klokje wordt gedaan. Ja, hij komt, uh, hij komt u straks vertellen. Om uh, Gelijk het eerste uur okay. na ons komt hij vertellen over de toekomst... Nou. Van de klok aan de Sofiaweg. weg. heerlijk. Ja, nou hè, dat vind ik ook wel heel erg geweldig. Gisteren is er, was de jaarlijkse herdenking bij het vliegermonument in de Amsterdamse waterleidingduinen. Want uh, hier stortte in april 1945 een Brits vrachtvliegtuig neer. En de hele mannen kwamen om, om het leven. Sorry, ja. de wethouder Gertjan jan Blijs, heeft met de leerling van de basisschool de zeefoon gesproken. En heeft het verhaal verteld. En uh, hij zegt, ik vind het nog steeds bijzonder dat er nog steeds nieuwe verhalen... ...bekend worden over de helden die voor onze vrijheid hebben gestreden. Dus we moeten die verhalen blijven vertellen. Ja. En op 4 mei herdenken we uiteraard weer. Startspielen toch, et cetera. Mooi iets wat wij... Ja. Uh, verkeer uh, moet veiliger uh, worden hier in Zandvoort. Meer uh, 30 kilometer zones moeten worden ge gemaakt. Oversteken, bredere fietspaden. Je uh, uh, staat allemaal in een plan van uh, gemeentelijke verkeers- en uh, vervoersplan... Uh, dat uh, loopt van uh, 2020 tot 2023. Oh nee, toen hebben ze gekeken... 2020 en met 2023 zijn er 495 ongevallen geweest. Waarbij één iemand om het leven is gekomen en 161 gewond. Zo. En uh, het is ja, slechts, een slechte score in de gemeente uh, uh, van heel Noord-Holland. Gert-Jan Bluis die zegt dat het allemaal beter moet. Ja, het klinkt niet als heel dramatische. Eén dode, maar goed ja. Het kan natuurlijk altijd nog weer beter. En ze willen kijken naar uh, betere plekken voor parkeren, voor fietsers. Uh, uiteindelijk moet er ook een beter uh, informatiesysteem komen waar je ook kan zien waar je, je fiets neer kan zetten. Ofzo. Of zo? Of zitten we weer voor de auto? Dat is niet helemaal duidelijk, maar goed. Uh, er moet ook een tijdslot komen voor vrachtverkeer. Ze zitten denken om uh, overslagpunten te maken waar dan vrachtwagens over kunnen laden in bijvoorbeeld elektrische autootjes. Waardoor ze dus de wegen en de, de, de, de, het dorp dus minder belasten. En hoe doen ze dat dan bij de bevoorrading van de supermarkt? Nou ja, op die manier. Dat je alles je... Overladen? overladen. Dat kan toch niet? Ja, het knooppunt is bijvoorbeeld het Shellstation. Uh, dat ze daar zeg maar, overladen uh, op, uh, op kleine wagens Zelfs als dat ze aan het eind van de stand wordt slaan. Dat ze, ja. dan, oh. dat ze daar dan zeg maar, van grote vrachtwagens overgaan naar kleinere vrachtwagens. Nou goed, het moet allemaal beter. En ze dus met willen met ook... drones zou ik zeggen. <laughs> met drones, ja. ja dan gaan ze met drones gaan ze gewoon en ze het, uh, bij de supermarkt uh, zetten ze het voor de deur. Ja, op die dat manier. misschien ook een optie. Gewoon alle winkels weg en alles kan alleen online worden besteld. Dus dat is ook een idee. Nee, dat... maar, nee, maar grote drones die dan de, gewoon zo'n uh, vrachtwagen... Daar even neerzetten, dat hij leeg kan en weer terug. Dan hoeft hij niet te rijden, maar dan wordt hij door de lucht ja, even vervoerd. Ja, want die gaat echt heel ver ook gewoon, hè? Ja, ik heb te veel futuristische films gezien. Ja, dan denk ik, dat is, want zo'n troon die maakt toch een hobblad wijn. Oh, er komt weer een bestellingje. Dat wil je toch gewoon niet nemen. Maar goed, en het moet een uh, aantal. Ze willen ook een aantal verkeerborden saneren. Uh, en, uh, nou ja, goed, daar wil ik ook mee kijken, wat is soms een. een, een oewoud aan verkeersborden. De bovenkant zegt iets en de onderkant zegt er heel iets anders. Dat kan soms uh, verwarring uh, ja. opbrengen. En. Gisteren, Nee, in gisteren hebben ze... april, hè? ...hebben er... ze een infoavond gehad in Dorpskerk... ...om uh, hierover te praten. Nou, mooi. Ja, allemaal we we weer gemist. Heb je als laatste nog iets? Ja, er is een uh, oproep voor een tulbandenactie van de Rotary Zandvoort. Want al vijf jaar wakker zijn je met liefde tulbanden voor het goede doel. En dan kan je dan bestellen en zo. Maar helaas, ze zijn dit jaar niet gesponsord voor ingrediënten. Dus dit jaar worden ze niet gebakken. Oh. En uh, dit betekent dus minder steun voor de kinderen. En daarom hebben ze gezegd, ja, je kan een... Uh, Bijdrage gestorten op de bankrekeningen van de Stichting Community Service Rotary Zandvoort. Het telefoonnummer staat in de krant. Oh. Ik ga het niet helemaal voorlezen, dat lijkt me onzin. Nee. Maar Rotary Zandvoort legt zelf 1000 euro bij. Zodat alsnog de speelgoedvijver en andere kinderprojecten kunnen worden ondersteund. En er is heel groot, groot nieuws voor volgend jaar. Want ja? Albert Heijn Vos Supermarkt de Haarlem wordt de nieuwe sponsor. En zal vanaf 2026 de benodigde ingrediënten oh, voor de boy. tulbanden sponsoren. Maar ik denk zelf van Rotary Sandvoort legt 1000 euro bij. Ik zeg: haal er 100 vanaf en koop daar al die mail voor en zo. Dan ben je dat toch ook? Dan kunnen ze weer gaan bakken. Ja, lijkt me ook. Ja. Ja. Ik vind het een beetje... En wat, en wat wordt omgezet dan? Ik bedoel, er wordt zoveel geïnvesteerd in, in uh, ingrediënten. En wat levert het uiteindelijk op dan? Het ja, je betaalt volgens mij iets van 12,50 of zo per uh, tulband. Oké, okay. oh, dat is En uh, kijk, de ingrediënten van de tulband zijn niet al te hoog. Nee. En, uh, maar ja, mensen moeten zetten wel hun moeite en effort erin. Ja, maar goed, dat is gratis. Ja. Dus dat is mooi. Die mooi mensen hebben alle tijd. Die zijn hartstikke rijk. Zeker. Nou, tot over de Zandvoortse berichten, dames en heren. Nee, we hebben een ander plaatje voor klaarstaan. En dat is dit... Zeker, ah, zo tijdje een tijdje ik iets gedraaid heb van Eels, de freaks, met de bril, zeg maar. Good night on earth. Good night on earth. Once upon a time, mom and dad fine. good night on earth. Heel muziek. Heel. Novo voor for a Susan's house. Ja, dat zijn de klassieken. Maar daarna hebben ze ook nog heel veel geinig muziek gemaakt. En dit is een fragment van Good Night on Earth. Die bij Leef. straks hebben we de Jolande Keuze. Altijd nieuwsgierig. Wat dat altijd weer is natuurlijk. En vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over... De mooie tijd is voorbij... Ja, alles, iedereen die mooie dingen heeft gemaakt, die gaat dood. Nou, natuurlijk hebben we het allemaal te maken met Leo Beenhakker, die er natuurlijk van ons heen is gegaan. Ja. Maar goed, uh, vorig jaar, vorige week hadden we nog Loretta schrijver, die met die blokjes van ons heen gegaan. Rob de Nijs, Harmen Ciesen, Rombrandt, En dat is ook Emma naar kemp is echt helemaal een tragische uh, figuur, figuur wil ik zeggen, geval. Dat ze gewoon met die scooter, zeg maar, zo om het leven kwam. Dat had helemaal niet gehoeven. En nou goed, vandaag in de krant, uh, ja dat heel veel mensen een beetje nostalgiegevoelens krijgen. Ja, van ja, al die mensen... Die, die hebben mij een hele mooie jeugd gegeven. Die zijn weggevallen. Wat blijft er nou nog over? Dus mensen kunnen echt eh, door geraakt worden. Nou ja, ik word er ook heel erg door geraakt. Want ja. Omdat je dan ziet... die Leo Kan die was 87 of zo. Jo, dat weet ik eigenlijk niet. 80, nee. 87, 87. Ja. Ja. Maar dat je dan denkt van... Uh, hoe oud ben je dan zelf? Van goh, Dus over 20 jaar zie ik er ook zo uit. Weet ja, je ja, ook ja, dat... nog? Ja, klopt. Ja. Dat soort dingen allemaal. Ja. Maar ik, ik moet ook u nog even ver, vermelden. Ja. Want vandaag is het ook de uh, 50 jaar geleden dat Josephine Baker is uh, overleden. Oh ja, dat was ook ja. mijn jeugd. Ja, die, die, overleid, veel... die overleed dus op 12 april 1975 okay. in Paris. En uh, ze heeft dus natuurlijk heel veel betekend. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zit Josephine Baker in het facet. En ze nam in de, in de jaren 50 nog de zorg voor 12 adoptiekinderen op zich, hè? Ja, goed. Er zijn wel okay. verschillende verhalen over te vertellen. Over die, ja. uh, die kinderen moesten ze wel aan bepaalde verwachtingen voldoen. Dat was geen pretje om het kind te zijn om van Joost Wienbeker. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, klopt. Ja. Maar je je ze ligt in Monaco. Uitdragen. Wat? Ze ligt in Monaco. Dat is haar laatste rustplaats. En ze is 68 geworden. Ja, ik hoef er niet heen, hoor. Nee, hoor. Nee. Dat is al nou ja, een tijdje. Dat was natuurlijk wel uh, voor de. Maar goed, heb jij, integratie? Al, om even terug te komen. Van, heb je echt iets met de hele. Dat je denkt van. Uh, oh, die is dood. Oh, oh, jeetje. Je hebt nog maar zoveel jaar. Ja. Nou, dat nee. is het een beetje. Want dat hoor je dan van. Uh, uh, die die, uh, die je blok en, uh, en die andere dame. En die zijn gewoon maar een jaar of vijf ouder dan ik. Ja. Dat je denkt. Oh god, misschien heb ik nog maar vijf jaar. Weet je wel. Uh, god, ik moet mijn huis opruimen begraafd is klaarmaken, per kamer. Ik zal denken, laat maar liggen. Dat doet iemand anders dan ja, wel. Ja, dat is ook wel nou, gewoon, Als je dan maar vijf jaar, dan ga je er gewoon van genieten dan. Nou ja, geen dingen erin of zo. Nee, een oude dat is dagboeken wel. met uh, ontboezemingen. Ja, oh, hulpmiddelen en nou, zo. Misschien moet ik dan maar ergens <laughs> op... een Speel je, goed. Denk, van, in, in, in, achtercijfercode. Dan, ja, dan ga je moet jaar lang niet, je cijfercode achterhalen. Dan die dan rode kamer uit. moet ontmandeld worden. Ja, zoiets. <laughs> nee, goed. ja, Ik moet zeggen, ik vind het altijd wel uh, ja, interessant om dat te zien, maar ik heb er niet zo heel veel mee met die hele oude uh, mensen nee, nee. nee, dat je denkt, van nee, ik laat het heel gauw los. Ik denk, van, ik wil ook mee, mee gaan in deze tijd, hoor. Ja, natuurlijk. ik je echt zo van, denk ik denk vroeger, van, oh, vroeger. Nee, natuurlijk nee, nee, niet. Nee, nee. Maar je ziet wel in een of van, ja, dat is ook ons voorland gewoon. We, ja, we gaan op een gegeven moment, dat is uh, iets wat absoluut ja. zeker is. Ik ben altijd weer onder indruk, ik denk van, hij is maar twee jaar ouder dan ik. Ik dacht, hij ja, veel ouder was dan een artiest, weet je. Want dat is ja, vaak ja. ook zo, het geval. Het ja. is tijd voor die landenkeuze, want ja, anders uh, doen we helemaal weer niet. Chef dat komt special, vaak voor En uh, het is uh, nummer Speed of Light. En het leuke is... Ja. Uh, dat, dat, ze waren toen volgens mij een keertje bij De Wereld Draait Door... of bij Bo, weet ik veel. Ja. En toen bleek het dus dat voor het nummer hadden ze speciaal hadden ze, uh, kunstzwemmen gedaan. Sychroon. Ja, ja Sychroonzwemmen. Ja, ik is zet hem al. aan. Ja, zet hem aan. Zeker. Hij komt volgens mij ook uit uh, Haarlem, dacht ik zelf. Dat ja. uh, de, de zanger vandaan komt. Ja, hij moet nog even een beetje... I got ah. real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here.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 wonder why don't I go crazy like I'm living at the speed of light don't forget about me before we get to say goodbye you go faster than I run faster than I follow fly faster than I want I look around and realize that you Star shooting cross the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold, Hold me close. Cl Running down my face, I got real fear. Waiting to be faced, but I'm still here. I still hear. Still here. Ja. Al zijn paar manieren van zingen waar ik nooit zo veel van ben geweest. Still here. Gewoon niet je man ja, niet aan lopen doen. Maar goed, het is uh, keus. Ik moet het met respect behandelen. Ja, mag ik ook een keer respect? Ja, Jezus. Nee, maar wat het leuke is van dit filmpje. Dat moet ik wel even zeggen. Ik ja. ga hem wel delen op onze eigen dingen. Ja, het is bijzonder. Uh, dit filmpje is gewoon ja. leuk. Ja. En uh, ze hebben. We denken zelfs dat ze heel hard hebben moeten trainen. om zulke strakke lichamen te hebben. En ik zei al tegen Wilco. als het nou gewoon vijf dames waren. in prachtige. Mooie glitter bikinis ja, en Ja, was het veel leuker Dan geweest. had jij het misschien ook wel leuk gevonden, ja. denk ik. Zomaar. Maar goed, als je het gewoon het geluid uitdoen is het ook best te doen. Maar goed, maakt niet uit. Goed, uh, spirit <laughs> of Light van uh, Chef Spessel. Omdat de zanger vandaag jarig is. En dat is altijd goed om te weten vandaag. hebben We staan nog even stil bij de altijd een poeltje in de krant. Vind ik altijd leuk. Hè? De stelling van de dag. Kroeien met genen is geoorloofd. Oftewel, ja, ze willen, daar zijn ze mee bezig. Wetenschappers vinden altijd ook om dingen uit te proberen natuurlijk. Er zijn ook altijd van die verhalen dat je denkt van... kunnen we de dinosaurus terughalen? Oh ja, net zoals Jurassic Park. Ja, dat is ook wel leuk, vind ik. Dat is een park waar we naartoe kunnen, kunnen die dinosaurus... Nou, zover gaan we niet, maar ze zijn wel bezig om zeg maar... uit DNA van skeletten van reuzenwolven... een oude wolf weer te, re te, re te reanimeren. Dus, zeg maar, te creëren. Reconstrueren. Reconstrueren, weet ik ja. veel en uiteindelijk, ja, nou, we denken, ja, natuurlijk de wolf. Wat een goed idee. Daar hebben we verder helemaal geen probleem mee. Doen we nog grotere versie hier in dit uh, in deze, uh, de, de, de, de landschap. Daar zijn ze mee bezig. Ze denken ook om weer de mammoet nieuw leven in te blazen. Nou, heel veel mensen zeggen, nou, zullen we dat niet doen? Dat wordt een beetje te gevaarlijk. Deze dieren leefden in een, uh, in een ander soort uh, wereld. Nu zijn we veel dichter bevolkt. En kunnen het beesten gewoon niet tot Moeten ze altijd achter grote hekken. Uiteindelijk, ja, wat gaat er gebeuren als we die genen nog meer gaan manipuleren? Wordt er straks ook bij een mens gedaan om te manipuleren. Uiteindelijk uh, uh, waren ze ook al bezig met andere zaken, ook met klimaten. Ze denken dat door uh, de man te creëren zou het stikstof kunnen worden, uh, worden gehalveerd. Die schijnt iets toe te voegen. Dus nou, dan zou je die soort weer in kunnen zetten. Voor het klimaat te Ja, oké. Okay. Nou ja. Maar ja, wat ik nog wil wacht, wacht, wacht. De stelling was dus: knoeien met genen. Is dat geoorloofd? Nou, 77% zegt nee, niet knoeien met genen. Laten zoals dat is. Alleen als je zeg maar, mensen daarmee zou kunnen redden, zoals ze kanker bestrijden of andere dingen. Maar niet, uh, niet uh, alleen diersoorten gaan creëren. Dat nee. moet je niet doen. Vertel. Ja, nee, ik wil vertellen namelijk dat uh, in. Uh... Wikipedia ook weer staat. In 1988, op 12 april, ja? wordt voor de eerste keer wordt een genetisch gemanipuleerde witte muis... en er wordt patent op verleend. Patent? Ja, ik bedoel, dit, heel, dit, dit heeft heel erg met dit artikel te maken. Dus vanaf 1988 uh, wordt dus al patent Geleverd op uh, dieren die genetisch gemanipuleerd zijn. Oké, okay, nou ja. Dus uh, zo lang zijn ze al bezig, hè? Ja, oké. Okay, ja. En ze hebben nu een paar talenten. Ook een muis verjongd. Die was natuurlijk. Uh, twee muis waren even oud en één muis hebben ze behandeld. En die hebben ze dus de oude cellen laten afvoeren. En die was ook veel, veel energieker. Ah, ja. En dat was echt wel uh, shocking, eigenlijk wel. Ik kreeg altijd dan weer die beelden van die muis met die penis op de rug in South Park die ontsnapt was. Weet <lacht> je dat niet? je die nooit gezien? Nee. Kijk, weer een reden om toch tekenfilms te gaan ja. kijken. Dat lijkt me wel. Ja. Goed, Goed uiteindelijk uh, zijn we aanbeland bij de muziek. Zeker, laten we nog even een plaatje draaien. Zeker, voordat je weet het 12 uur. Goed, hier. Creepy, bang, oud singeltje. man. Searching for balance. Praying for clarity. March me naked.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 This identity, tell me it's unity. In the chaos, I I am you, you I'm me. Searching for balance, praying for clarity. March strip me naked, take this identity.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 Spiffel. Gritty, pang, human. Je het. Ja, human natuurlijk. Als je gewoon aan elkaar plakt, dan krijg je natuurlijk... Wat gaat het over de mensheid. Maar gaan we naartoe. Ja, dat weet ik allemaal niet. Wat? Oh, een paar bomen. Ja, haal maar een paar bomen weg. Ja, binnenkort, voor uh, het bij Lubach, hoor ik het, ja, de NAVO-top. Oh, uh, ja. Dat is echt bizar dat ze gewoon uh, alles weg gaan halen om die gasten gewoon naar, uh, naar de. Rijbaan. Ja, echt dat je denkt van bizar gewoon om hier te overleggen. Dat je denkt van... Het kost echt miljoenen. En ik sprak een, een agent. die ook de leiding heeft over de. hoe noem je dat? De roosters Die zegt. Ik weet niet of het dan 40.000 manuren kostte. om dat voor elkaar te krijgen. Maar het was echt bizar. hoeveel manuren dat kost. om dat te realiseren. En dat er ook zoveel manschappen. naar Den Haag gaan. daar ze ergens anders niet kunnen zijn. Dat gaat ook nog wel even het probleem oplossen. opleveren. Nou goed. NAVO-top zal best belangrijk zijn. Maar. Maar zien alleen nu even de nadelen. We zien alleen ja. de nadelen, ja, zeker. Ik ben trouwens gisteravond nog naar uh, toneelsvereniging Wim Hildring gegaan. Ja? Die hadden een stuk gespeeld. En uh, het heette The Meeting en het was erg leuk. Oh ja, dat was leuk. En gelezen. het was uh, midden in de, de blauwe tram. Maar ik moet wel zeggen, dan geleidelijk aan de, zaten zoveel mensen in die zaal. Waar, waar die zaal helemaal niet op berekend is. Nee. Dus er ging, een ventilator ging steeds harder. Dus het is steeds moeilijker om de toneelspelers te horen. Oh, dit, dit klinkt wel dat... heel professioneel. Ja. <laughs> Maar nou, we kunnen ook niet wachten tot uh, straks de krocht klaar Hard, is. Harder spreek, we, we staan hier niet. Hierachter horen we het niet. Nee, het, het lijkt alsof je dan offline gaat. Dat is uh, dus een beetje white noise-achtig. Ja? ja, ja, ja. En dat ja. was wel bijzonder. Maar het was uh, goed gespeeld dus vanavond nog ah, een keer. Dus, uh... Sorry, ik, ik kan er nu echt niet meer gewoon naar luisteren. Naar het bericht, Ik hoor altijd die ventilator. Even. Ja, En wat zei je dan? Heb je daar geen geluid van dan? Nee, dat zou je even moeten doen. Dat you is grappig. Oh. Nou, ik uh, lees er steeds vaker Lola, uh, Lala Gul, die dan stukjes schrijft. Vorige keer ging het over het vuurwerk, dit keer ging het het Over kinderen van religieuze fanatiekelingen. Ofwel die ouders die zeg maar uh, een of ander geloof aanhangen en vinden. Nou, op school wordt hij blootgesteld aan allerlei narigheid over de moderne wereld. Nou, dat wil ik allemaal niet hoor. Dus ik ga hem thuis gewoon lesgeven. Nou, dat was vroeger allerlei strenge eisen moest je voldoen. Je mocht niet zomaar je kind thuis houden om thuis uh, leerlingen uh, te spelen. Of noem je dat uh, uh, leraar uh, te worden. Uiteindelijk uh, uh, zijn het dus uiteindelijk. 2100 kinderen in ons land, die dus eigenlijk thuis blijven en thuisles krijgen. Dus niet worden blootgesteld aan uh, belangrijke zaken. Zoals meewerken met uh, andere mensen, uh, ander geloof, uh, andere ideeën. En uh, ze zeggen: van, ja, deze week is uh, bekend geworden dat ouders niet meer kunnen worden vervolgd. als ze hun, uh, hun kinderen thuis houden. En een leerplichtambtenaren vinden dit echt zorgelijk. Uh, ze zijn niet meer zichtbaar. En de controle op hun onderwijs is weg. En nou ja, goed. Het, ja, en die is gewoon En dan worden ze een beetje voorgelezen door een drek queen. Ja. Alsof dat je voorbeeld moet ah, zijn. Ik denk niet dat, dat zij dat bedoelt. Zij bedoelt echt mensen van uh, het islam, fanatiek islam. Echt van mensen van het geloof, weet je wel. Dat die uiteindelijk gewoon... Uh, want jij bent meer de bakfiets... Uh, hebben altijd niet. Ja, ja, maar ik denk ook zelf dat de islam dat ook niet fijn vindt, die lentekriebels. Nee, die vinden het ook niet, nee. niet fijn. Dus uiteindelijk krijg je maar, dus uh, ja, toch wel nog wat fanatiekelingen. Ja, ja, ja. En dat is niet helemaal de bedoeling. Want de regering is, uh, um, heeft geen uh, toegang ja. tot het, hetgene waar ze les in geeft. Of maar in hele kleine mate. Ja, ja, ja dus, goed. Uh, het, het schijnt. Vroeger had je daar strengere regels voor. En die worden nu een beetje losgelaten, die, die regels. En dat moeten we eigenlijk niet doen natuurlijk. Hmm beetje toezicht te houden, want de kind is de toekomst. Ja, ja. Hoge verwachtingen. Oké, okay. verontrustende klanken hier. Elvis Presley en Jack White. De perfecte combinatie. Goeie stem van Elvis. Oh Elvis niet echt, natuurlijk. Ken, nee, dat is de acteurendrag uit de film Elvis. En eh, natuurlijk, Jack White met zijn verontrustende gitaargeluid... maakt het altijd niet even aantrekkelijk om naar deze muziek te luisteren. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma, ja zeker. Mevrouw Faber, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Zij was er ook weer bij natuurlijk. Ja, hopen hoop over te doen. Gisteravond natuurlijk. Ja, goed. Eh, wat was er nog meer wat ons bezig hield? Vertel. Nou, twee derde van de Nederlanders wil een toilet in de supermarkten. Oh. Want voor uh, een op de vijf Nederlanders is een toilet dus bij een supermarkt belangrijk of essentieel. Ja. En uh, er is een onderzoek uitgevoerd in het kader van de Nationale Toiletdag vorige maand. En uh, we lopen hopeloos achter bij veel andere Westerse landen... waar opengestelde wc's als eerste levensbehoeften worden gezien. Nou, dat vind ik inderdaad ook. In het dorp ook en zo van ja, je moet of wat gaan drinken. Openbare, ja, er zijn sommige... weinig openbare toiletten voor. Ja, openbare toiletten. Voor dames, voor heren zijn er nog wel wat. Ja, dat is wel dus, zo. ja, ik, Het, het uh... zou wel mooi zijn, ik kan me nog herinneren aan Australië... dat we daar waren. Echt, het dorp mocht wel echt zo klein zijn. Het was als het openbare toilet. En ja. volgens mij hebben ze daar een team voor. Want al die toiletten die ik bezocht... die waren altijd zeer goed verzorgd. Spik en span. kijk, zo kan het ook. En in Nederland moet je bijna echt bedel om... Uh, Ergens je behoefte doen. Ja niemand ja. zit erop te wachten natuurlijk. Het schijnt ook. ook echt dat er uh, dat, uh, veel positieve reacties van ouderen komen als dat er is, en van mensen met kinderen. En uh, de supermarkten hebben hierdoor uiteindelijk wel een betere omzet. Je bent rustiger, je kan, uh, ja. ik denk, kan nog even meer uh, kopen, nog meer even nadenken erover. Ja, nou. ja, dan hoef je niet te rennen, weet je wel. En, uh, ja. Nou goed, uh, succes daarmee. En we spreken ja. elkaar volgende week weer voor een nieuw overleven van Toepak Leeft. Mooi weekend. Bye bye.